Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In Hoofddorp is een bijeenkomst gehouden voor de nabestaanden van de Nederlanders... die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk in Libië. Meer dan 200 mensen waren daarbij aanwezig, onder wie premier Balkenende en minister Verhagen... Het aantal Nederlanders dat is omgekomen bij de vliegramp is vanmiddag bijgesteld naar 70. Eerder werd uitgegaan van 61 Nederlandse doden. In totaal kwamen 103 mensen om het leven. De jongen die als enige de vliegramp in Libië heeft overleefd heet Ruben. Hij is 9 jaar en komt uit Tilburg. Zijn ouders en broer van 11 zijn bij de crash omgekomen. De oom en tante van Ruben zijn bij hem in Tripoli. Rubens basisschool houdt morgen een besloten bijeenkomst voor leerlingen en ouders. Zijn oudere broer zat ook op die school. In Enschede is een herdenking gehouden voor de slachtoffers van de vuurwerkramp, vandaag precies tien jaar geleden. Om vijf voor half vier werden alle kerkklokken in de stad geluid. Op dat tijdstip was de eerste explosie in vuurwerkfabriek SE Fireworks in de wijk Roombeek. Ook werden de namen van de overledenen voorgelezen. Bij de vuurwerkramp kwamen 23 mensen om het leven. Bij de herdenking waren oud-premier Kok en oud-burgemeester Mans aanwezig. Naar Spanje komt nu ook Portugal met een bezuinigingsplan om het begrotingstekort te verkleinen. De belastingen gaan omhoog en de salarissen van politici en topmensen van staatsbedrijven gaan omlaag. Gisteren besloot Spanje al tot forse bezuinigingen. De twee landen willen voorkomen dat ze in dezelfde problemen komen als Griekenland. In de play-offs voor Europees voetbal heeft FC Utrecht goede zaken gedaan. De Utrechters wonnen in Kerkrade de eerste finale wedstrijd tegen Rode JC met 2-0. Zondag is de return in Utrecht. In de strijd om promotie en degradatie won eerste divisieclub Go Ahead Eagles met 1-0 van Willem II. Het weer vanuit het noordwesten klaart het op. Vannacht daalt de temperatuur tot iets boven het vriespunt. Morgen wisselend bewolkt, het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Shirt.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 Soundfood heeft, heeft het. het al 20 jaar en jij en beleefd beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu jouw keuze CFM. You had my heart and will never be a world apart. I make you be in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 Zeg ik dat het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 Van De Lente. arme verstrengeld onder haar jas Het moet er wel warm zijn en vochtig en zacht. En wij willen zo graag dat wij dat zijn. De De